Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika en Iran gaan komende zaterdag met elkaar praten in Oman. Ze zullen het gaan hebben over het Iraanse atoomprogramma. President Trump wil dat stoppen om te voorkomen dat Iran atoomwapens maakt is voor hem een big deal, zegt correspondent Simone Tukker. Trump die ziet Iran echt als een grote, serieuze bedreiging... en hij wil er eigenlijk alles aan doen... Dat het, om te voorkomen dat het land kernwapens in handen krijgt. En ik, ik denk dat hij eigenlijk naast de machtsstrijd met China... dit toch wel als een van de uh, grootste dreigingen ziet. Hij geeft het eigenlijk veel meer prioriteit... dan de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld. Hij maakt er dan ook werk van. Trump stuurde al een brief aan de hoogste leider van Iran... en Amerika laat zijn spierballen zien. Onder meer met aanvallen. ...op de Houthis in Jemen, dat zijn vrienden van Iran. Opvallend veel studenten zeggen dat ze zijn opgelicht tijdens hun zoektocht naar een kamer... Ze betaalden bijvoorbeeld borg voor een niet-bestaande kamer... of maakten geld over voor een bezichtiging die uiteindelijk werd afgezegd. Studentenvakbond LSVB hoort altijd wel een paar van dat soort verhalen... maar afgelopen tijd was er een flinke uitschieter. Jonge vrouwen die zonnen bij een Amsterdam-stadstrand... moeten volgens de Telegraaf oppassen. Zonder dat ze het weten kunnen ze gefilmd worden in hun bikini of badpak. Twee jaar geleden ontdekte de Telegraaf ook al zo'n gluuraccount op YouTube. Dat werd toen verwijderd, maar nu is er dus een nieuwe. De populairste video... Heeft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 Even de kleertjes opruimen, hè? tanden poetsen, allemaal van die dingen. Onderzoekers horen van veel vrouwen dat zij een schuldgevoel krijgen als ze sporttijd inplannen. Omdat ze het gevoel hebben dat zij de meeste zorg voor hun kind op zich moeten nemen. Het weer nog een frisse ochtend met in het noorden wat mist en wolken. Daarna trekt het open en is het overal weer flink zonnig bij 11 tot max 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost 11 kilometer file, 10 minuten vertraging. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe meer 10 minuten extra 7 kilometer file. A8, Zaanstad Amsterdam, tussen zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid... 6 kilometer file, kwartiervertraging. A9, Alkmaar Amstelveen, tussen Akersloten knoop de Rotterpolderplein... 10 kilometer file, kwartiervertraging. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam... tussen Volendam en Broek in Waterland, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de ochtend. De lentewind die waait werd als boeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoem jij me... Wait. Yeah. I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, when I see, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like.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 In de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. China zegt dat het niet wijkt voor afpersing door de Amerikaanse president Trump. Trump dreigde gisteren met een extra heffing op producten uit China... als dat land de importheffing van 34% op Amerikaanse goederen vandaag niet intrekt. Vrouwen die actief sporten hebben na een bevalling moeite om weer met sporten te beginnen. Vooral tijd maken is een groot probleem, blijkt uit onderzoek van het Mulier-instituut. Mannen pakken na een bevalling het sporten snel weer op. En Roelien Kaminga wordt de nieuwe burgemeester van Groningen. Kamminga is 46, ze is geboren in Groningen. Ze zit nu nog voor de VVD in de Tweede Kamer. En het weer veel zon, in het uiterste noorden wat meer bewolking en het wordt 11 tot 16 graden. Acceso d'amore, come se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come la storia è importante, davvero. Nonché sia morso il sentimento che hai solo un canto leggero. Sto pensando a parole di ascolto piacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé, trovano da bere, cerchiamo amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così, impressi nella mente, cerchiamo amori ti lasciano. Ik Sometimes I feel Where I spend most days trying to amplify my heart to find a brain that works. I'm calling on various characters to let this crazy boring bubble burst. Whoa! whoa. Oh, we meant to be sheep in the herd! <laughs> That's my word and the trouble I find. The whirling's so dumb, man, it's all in our minds.